uur Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een Nederlandse terreurverdachte heeft in Suriname twee jaar cel gekregen. voor het steunen van de Islamitische Staat. Hij had een Surinaamse jihadist geholpen met zijn vertrek naar Syrië. De man kon naar het horen van zijn straf meteen naar huis. want hij had al twee jaar in voorarrest gezeten. Zijn broer, tegen wie vier jaar was geëist, werd vrijgesproken. omdat niet bewezen kon worden dat hij deelnam aan een terroristische organisatie. De zaak rond de twee broers uit Den Haag deed twee jaar geleden veel stof opwaaien. toen ze door zwaar bewapende politie die mensen in hun ouderlijk huis in Paramaribo werden gearresteerd. In eerste instantie werden ze beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag... op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. Telefoonmaker Huawei maakt excuses voor de ongewenste reclame... op het vergrendelscherm van zijn toestellen. Het is onduidelijk hoe de reclame van bookingsite booking.com... op de telefoons terechtgekomen is, maar volgens Huawei was het niet de bedoeling website tweakers zet daar vraagtekens bij. Het telecombedrijf werkt volgens tweakers al langer samen met de booking site. Zo stond op een Facebookpagina van Huawei een video van booking.com. Het Leger des Heils in Amsterdam heeft vanwege geldproblemen geen plek meer voor nieuwe daklozen. Daklozen trekken daardoor naar andere steden en daar is het nu erg druk bij de opvangplekken, zegt de branchevereniging Federatieopvang. Volgens het parool komen de financiële problemen bij het Amsterdamse Leger des Heils doordat er minder geld van de gemeente binnenkomt terwijl de vraag om hulp juist toeneemt. Er komt toch niet wekelijks een Eredivisiewedstrijd op de zondagavond. De KNVB had in het nieuwe seizoen op zondag één wedstrijd willen laten beginnen om 8 uur s avonds. Maar daar zijn clubs, lokale overheden en supporterscollectieven valikant op tegen. Het weer, de eerste uren nog vrij zonnig, maar later vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht kunnen er stevige regen- en onweersbuien vallen. Waarvan sommigen met hagel en flinke wind stoten. Morgenochtend trekken de buien geleidelijk naar het noorden weg en klaar het op. En het wordt smiddags dan rond de 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Yeah. Yeah. Yeah. Cause I love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 I'm good. to good. ahead good. Very good. This is the... This is good. www.zfmzandvoort.nl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 Get on board get on